het publiek leuk vindt en je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onpeilbaar raadsel. Af en toe gaan pa en moe Met ons snijden speeltuin toe Dat is voor ons kinderen Het beste wat bestaat Zit niet zo suf met die eeuwige krant Ga niet van slapen of verveling Ben toch je vrouw En ik eet uit je handen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 In dag uit, 50 jaar lang vertrok zo uit de Spuistraat in Amsterdam de blauwe tram naar Zandvoort. Op de spitsuren kropen de logge tramtreinen door het drukke verkeer. Daardoor konden de passagiers rustig van het uitzicht genieten. Over de grachten en langs de Westertoren verliet de tram het centrum van de stad. Maar het verkeer heeft tenslotte de blauwe, zoals hij algemeen genoemd werd, de doodsteek gegeven. De gemeente Amsterdam zag hem liever uit het stadsbeeld verdwijnen. Vijftig jaar lang wist de populaire tram de ongelijke strijd met de veel snellere trein vol te houden. Amsterdam Zandvoort was de drukste interlokale tramlijn van Europa. Miljoenen dagjes mensen en vaste klanten heeft de blauwe in de loop van zijn bestaan vervoerd. Kenmerkend voor de tram was het overstapje dat de conducteur altijd moest nemen. Langs de Amsterdamse poort reed de blauwe tram Haarlem binnen. En dan was het bijzonder opletten geblazen. Niet alleen voor de bestuurder, maar ook voor het wegverkeer. Want hij kwam door smalle straatjes. Eenmaal weer buiten Haarlem wist hij zich hoog te verheffen boven de trein. Die hier tussen twee haakjes binnenkort zelf de hoogte ingaat. Rond in Zandvoort zagen onze operateurs in de afgelopen dagen een huiveringwekkend schouwspel. Terwijl wij diep in onze kragen duiken, duikt deze heer elke morgen op doktersadvies in het ijskoude water van de Noordzee. En het schijnt hem goed te bekomen. Voor Zandvoort waren het te wensen dat dit voorbeeld navolging vond. Dan zou de plaats ook winters hoogseizoen kennen. CFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom en leuk dat u bij bent. Aflevering 2 alweer van Zandvoort uit Zandvoort. Het programma met oud-Hollandse muziek en af en toe een plaatje van buiten de grenzen. Maar in ieder geval muziek vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 70 misschien af en toe begin 80. Want uh, ja, af en toe zijn er ook leuke plaatjes die uh, in de jaren, begin jaren 80 zijn gemaakt. Daar hebben we het over 1,82. Daarna was het meer uh, hè, op een andere tour. Het komende uur hebben we weer een hoop mooie muziek. Dat doen we onder andere met Eric Christian. Hebben we vandaag op de planken staan. Rampse Safi. Doris komt voorbij. De Ramblers komen voorbij. En nog veel meer van die heerlijke Nederlandstalige plaatjes. En uh, Ik heb ook een paar Duitse plaatjes meegenomen. En een paar plaatjes van uh, ver, heel ver over de grens. Maar wel uit de tijd dat ik denk van... Oh, daar heb ik een leuke herinnering aan. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En eerst de volgende plaat is uh, ja, een jong plaatje, mogen we eigenlijk zeggen. Het is een uh, plaatje uit de jaren 70 En uh, om precies te zijn, uh, 1974. En die plaat was van Adella Bloemendaal met Zalmendaal. Nog een keertje overdoen. Vorige week de eerste aflevering. Was leuk. Kan natuurlijk altijd beter. Vandaar dat we het vandaag nog een keertje over gaan doen. Zandvoort uit Zandvoort. Oude muziek uit lang vervlogen tijden. Een bijzonder goede morgen. Welkom en leuk dat u erbij bent. Hey, Zo laat men het nog een keertje over doen. Want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje over doen En begin maar bij het begin Zal hem het nog een keertje over doen, Want het was niet naar de zin Laat men het nog een keertje over doen En begin maar bij het begin Een voetbalclub uit Lier Verloor laatst met 5-4 Een supporter rende het veld toen op En riep vol wanhoop Laat het nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. Laat la hem het nog een keertje over het doen. In het begin, maar bij het begin allemaal. Laat men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. Laat la men het nog een keertje over het doen. In het begin maar bij het begin een plastic chirurg uitweert had voor het eerst geopereerd. De patiënt had erna een vierkante neus. De dokters zijn nerveus. Allemaal het nog een keertje overen doen, want het was niet naar me zin. Al laten het nog een keertje over doen. In het begin maar bij het begin. Ja! Een dame met blond haar, krijgt een pik zwart kind, dat is raar. Haar echtgenoot die rood haar had, die zijn nadenkend, skaat. Hij zal hem het nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. Laat hem het nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin. Carnaval. Veel gezep, veel gezang, veel gelauw. Halleluja, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Yeah! Zal hem het nog een keertje over doen? het doen, wat het was niet na mijn zin. Wanneer men het nog een keertje over het doen, in begin maar bij het begin. zal hem het nog een keertje over doen? het doen, wat het was niet na mijn zin. I'm hurting Weet je nog, de jaren dertig, veertig, lijkt alweer zo lang geleden. Alles was toen ook niet zo rooskleurig, maar we waren gauw tevreden. Weinig werk en plantienarigheid, toch zeg ik die goede oude tijd, ja weet je nog. De jaren 30, 40, wat een tijd. Theo Udenmasman had een vent, Remblers platen 85 cent. Een taxiritje kostte bijna niets. En je had een plaatje op je fiets. Een tientje huis had geld was heel gewoon. Het journaal dat kwam van Polygoon Nederland was veilig met kolijn Snip en snap de bonte dinsdagavondrein. Weet je nog, de jaren dertig, veertig Lijkt alweer zo lang geleden. Alles was toen ook niet zo rooskleurig, maar we waren al tevreden. Weinig werk en plantinadigheid. Toch zeg ik, die goede oude tijd. Ja, weet je nog, de jaren dertig, veertig. Zaten wij niet bij de buis, maar je ging naar Flora, naar Korhuis. Bij Tusinski gaf Max straks een show, en er was revue met Johan de Zio. Huizen stonden overal te huur, groter wonen werd al goud te duur. Nederland stond dan nog op de tocht.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 Die goede oude tijd, ja, weet je nog, de jaren 30, 40, wat.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 Met moeder met broertje en met zusje, ome Piet, de griet en het hele familiehuisje af naar zandvoort bij de zee. Miener broertjes of Oh, het is zo'n zaligheid wanneer je handen duinig leidt in zand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 wanneer je van de duinen glijdt in Zandvoort bij de zee. Zuid-Amsterdam in het helder wit flanellen pak. De ridders van de koude grond met een kwartje in de zak. Die prefereren Zandvoort, want je vindt er meer natuur. O, de dat is banaal en Monte Carlo veel te duur. Die schaan ze maar naar Zandvoort, zo beweren ze met klem. En zingen keurig met hun halve zachte fosko stem Ik genot al die mooie plaatjes, oud-Hollandse plaatjes uit lang vervlogen tijden. Hoor opening, muziek van Adele Bloemendaal met uh, zal men het uh, nog een keertje overdoen. En daarachteraan weet je nog de jaren 30 en 40. En natuurlijk de blaad die Zandvoort eigenlijk toch wel heel bekend heeft gemaakt. We gaan naar Zandvoort... Al bij de zee, aan de zee, bij de zee. Vroeger maakte het allemaal niet uit hoe je het noemde. De zee is de zee. De volgende plaat is ook zo'n mooie plaat van uh, Eddie Christian. Geboren op 21 april 1918, een Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. Christian is nog steeds actief als zanger en al treedt hij uh, sinds 2008 niet meer op in zalen. Want ja, Wanneer wordt het toch een dagje ouder en dat, dan gaat het toch niet allemaal meer zo 100%, hè? Christian staat in de Nederlandse levensliedstrategie. Maar behalve Lau Bandy en Willy Derby waren ook verschillende soorten Amerikaanse amusementen. Muzieke keuzes van invloed op zijn stijl. In 1939 was hij de eerste Nederlandse artiest. Jawel, de eerste Nederlandse artiest die elektrische gitaar gebruikte... De het model Electra, model M, die hij daar bespeelde. En zijn gitaarzound werd bepalend voor het geluid van het orkest Frans Wouters. Met John de Mol, de opa van Jon de Mol. De John de Mol die tegenwoordig in de mediawereld zit op accordion. En Teil van Brinkom op viool. In 1941 nam hij als eerste Nederlandse gitarist een elektrische gitaarsolo op. In ons gebouw in Hilversum. De Windmill was een, door hem zelf geschreven. Instrumentaal nummer. En in 1943 moest hij wegens problemen met de cultuurkamer onderduiken... en ging hij naar België. Na de bevrijding van Brussel ging Eddie Christian in een Engels legerorkest... de Army Troopers spelen. En achter de frontlines trok hij mee Duitsland in. In Bonn kon hij zich aansluiten bij de beroemde Coldstream Guards. De Guards Divisional Dance Orchestra. En in Hamburg trad Eddie als gasolist met zijn elektrische gitaar op... Voor de BFN, oftewel de British Force Network. En in 1946 keerde hij terug naar Nederland. En we gaan genieten van een mooie plaat van Erik uh, Christian. Spring maar achterop, achterop de fiets. En dat hier in Zandvoort, uit Zandvoort, een bijzonder goede morgen, als het hebt ingeschakeld. Een uur lang mooie plaatjes van vroeger.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 FM Zandvoort, vandaag dinsdag 22 februari 2011 alweer, vliegt die tijd voorbij. Hè? Maar wij gaan terug in de tijd, of we zijn eigenlijk een beetje terug in de tijd. Met de muziek, oud-Hollandse muziek, 78 toerenplaatjes. Gewoon echt de goede oude tijd van vroeger, zoals mijn opa dat altijd zei. We horen muziek van Eddy Christian met Spring Maar Achterop. En achteraan Ramse Savi met Sammy. Sophie. De man is er niet meer. Ramse Safi is geboren op uh, 29 augustus. Uh, was geboren moet ik zeggen op 29 augustus 1933. En is uh, overleden op... Uh, in december 2009 was een Zandvoortse uh, uh, zanger, nee, een Nederlandse chansonnier en acteur. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedy, maakte Sophie sinds de jaren 60 furoren als zanger. Liedjes als Sam, we zullen doorgaan, pastoralen, me' en zing, vecht, huil, dit, lach, werk en bewonden. de jaren 60 en 70 werden grote klassiekers voor deze man. Hij uh, groeide op als uh, Dili Snellen. Werd geboren in de Parijse voorstad... Uh, het is dus net de Fransman. Als zoon van een Egyptische diplomaat... en een Poolse gravin van Russische afkomst... groeide hij op in Cannes bij zijn moeder. En uh, toen deze... Kloos kreeg, kwam Safi via een tante in Utrecht en toen in een kinderhuis in het Leidse pleeggezin. pleeggezin kwam ik toen daarna weer terecht. Het afscheid van zijn moeder is een ingrijpend moment in zijn leven geweest getuigd zijn liedje De Trein naar het Noorden Ik heb de man ooit één keer mogen ontmoeten toen was hij hier in Zandvoort, hij is hoofd minder maal in Zandvoort geweest toen naar uh, de kerst in, dat was een uh, ja, dat werd in het gemeenschapshuis georganiseerd en daar heb ik hem samen met uh, Lisbeth Lies meen ik uh, mogen ontmoeten. Sammy met het uh, mooie plaatje Sammy. En de volgende plaat is ook zo mooi. Het is uh, Maria Zamora. Heette ze Marietje Jansen, geboren op 8 mei 1923 in Purmerend... en is overleden op 9 november 1996. Komt uit de Amsterdamse Jordaan. Ze was vooral in de jaren 50 erg succesvol met haar Zuid-Amerikaanse repertoire. En het is het uh, oudere zusje van uh, Rika Jansen, als ik denk van Marietje Jansen... nou ja, vroeger heette elke beestje in uh, Nederland, heette Jansen. Jansen is toch wel een veelvoorkomende naam, Jansen Smit... Van die namen en uh, ik heb een leuke plaat uitgekozen van uh, Maria Zamora met uh, Pepita de Mallorca. Terwijl muziek ver buiten de grenzen, maar door een Nederlandse dame gezongen. Maria Zamora, nu hier op CFM Zandvoort in Zandvoort, uit Zandvoort met Pepita. Kentien, por qué Pepita no lo quiere, no lo quiere ni ver. La linda señorita no lo deja y entrar. Ya buen Pepito, yo se puedo consolar. Oh, oh Pepita, ten piedad. Oh, oh Pepita, ten piedad. Ay Pepita, Pepita de Mallorca, abreme la puerta, abreme la puerta. Ay. Pepita.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 Pepita con la puerta le cerró el corazón. Y nuestro bien Pepito yo no sabe qué hacer Delante de la puerta donde vivo su amor Pepito implora suspirando en su dolor Oh, oh, oh, oh, oh Pepita, ten piedad Oh, oh, oh, oh Oh, Pepita, ten piedad Ay, Pepita, Pepita de Mallorca Ábreme la puerta, ábreme la puerta de Mallorca, ábreme la puerta en deja de Ay, de Pinta de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Ay, de Pinta de Mallorca, ábreme la puerta y déjate de besar. Ay, de Pinta de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Abre la puerta, abre la puerta Ay Pepita, Pepita de Mallorca Abre la puerta y déjate besar Abre la puerta y déjate besar Abre me la puerta y déjate besar TUNE Is Doris thuis? Albert Duut, meneer Korstein. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. door. hoe is het mee? Goed meneer Kostijn, goed. Maar uh, Wat vind ik dat nou jammer dat je zo over was komt binnenzetten. Hoe dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Samora met Pepita de Mallorca. En achteraan Doris met Als ik wist dat je zou komen. Doris, beter bekend als Tom Manders. En Doris is de zwerver. En Tom Manders is de persoon in het echt. Anton heet hij in werkelijkheid. Geboren op 24 oktober 1921. In Den Haag en overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Was een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier... In de laatste rol werd hij met name bekend als Doris. Hoewel zijn geboorte officieel in de archieven staat als 24 oktober... is hij eigenlijk op 23 oktober geboren. Zijn vader liet hem een dag later inschrijven... omdat hij voor een zondagkind geen vrije dag kreeg in die tijd. Al jong bleek zijn talent voor tekenen. Hij volgde de ULO en volgde daarna een driejarige avondcursus. De Koninklijke Academie van Beelden en Kunst in Den Haag... Manders was onder andere actief als reclameschilder en ontwerper van affiches. Later was hij hierbij ook decors voor toneel- en cabaretiervoorstellingen. En toen zijn laatste opdrachtgevers behoorden Theater Carré, Lou Bandy, Heintje Davids en Wim Kan. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Manders in Duitsland te werk gesteld. Maar na een half jaar, maar na een half jaar ontvluchtte hij zijn schildersbaatje. En door uh, Kan kwam Manders op het idee zelf cabaretier te gaan doen. Net als zijn oudere broer Kees. En vanaf 1953 was Manders betrokken bij de inrichting en programmering van... Karel Kamlach's Revue Café St. Germain de Pree aan het Remdelsplein in Amsterdam. Manders trad daar zelf op als het typetje dat zou uitgroeien tot de zwerver Doris. En toen hij van de vader de uitnodiging kreeg iets voor televisie te doen... liet hij het café nabouwen in de studio en startte een succesvolle televisieprogramma... Een succesvol televisieprogramma dat enkele jaren te zien zou zijn. Tom Anders. Die hoorden we dus zojuist juist op de radio. Met de als ik wist dat je zou komen. Oftewel de, belasting, de belastingman die geld komt in. En de volgende plaat is van de Ramblers, en de, de Ramblers. Is was een wassen jazzy dansorkest dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland in het midden van de jaren van de, van de 20e eeuw moet ik zeggen. De Rembrandt werden opgericht op 1 september 1926 als cabaretorkest voor het cabaret Lagaté in Amsterdam onder leiding van Theo Ude Maasman groeit het uit tot, de bekende, tot het bekendste dansorkest van Nederland. De oorspronkelijke bezetting was uh, Louis de Vries op trompet. Jan Gruuhof, klarinet en saxofoon. Gerard Spruit op de trombone. Theo Ude Masland, Masman op de piano. Jacques Pet banjo. Kees Kranenburg op de drums. En Jack de Vries als sousafoon op de sousafoon. In 1933 werd het eerste radioconcert gegeven voor de fara en dan zouden er nog 2000 volgen. De Ramblers introduceerden de swing in Nederland. En Jack Wilterman was de motor achter de Nederlandstalige succesleaders als Wie is Loesje? Het proces van Pieter Swing. Meneer de Baron is niet thuis. En de Ramblers gaan naar Artus van uh, Paul Roda. En weet je nog wel die avond in de regen? Zo een paar nummers opgenoemd uh, die de Ramblers gemaakt hebben in die tijd. En de plaat waar wij naar gaan luisteren, of eigenlijk waar u naar gaat luisteren... is ik heb uh, maling aan geld. De Ramblers, hier op CMM Zandvoort, in Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb maling aan geld, bing, bing, bing, bing. om gelukkig te zijn. In de maneschijn. Ik heb maling aan geld. Ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou naar ja, jouw menschap, dan worden we man en vrouw.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 Ik heb maling aan gehad, ik verlang slechts naar jou, doe zeg nou ja mijn schat, dan worden we man en vrouw.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 ik heb maling aan geel. Ik verlang seks naar jou. Doe zeg nou ja, schat, Dan worden we man en vrouw. Ik U luistert naar het programma Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En we nemen nu mee terug in de tijd. Met de allemaal oude plaatjes van vroeger. En u worden zojuist de ramblers met ik heb een maling aan geld. En dan achteraan Olga Lovina met In Tirol. En ik heb even gezocht, maar er is er niet echt heel veel over deze dame te vinden. Olga Lovina, geboren in Boekelo in 1924. En eh... Uh, is op 4 april 1994 in Rotterdam overleden. De werkelijke naam is Olga Musters. Ze was een Nederlandse zangeres die zich op het jodelen toelegde. En dankzij Lovina beleefde Nederland diverse jodelraasjes. De wetenswaardigheden over deze dame. Lovina is door haar vader vernoemd naar het kachelmerk Olga. En in 1974 werd ze benoemd als ereburger voor de, van de Oostenrijkse Plaats Stijnach. In 1988 stond ze in een uitverkocht paradiso in Amsterdam. Ze was getrouwd met. Wim van Putten. En uh, er bestaat ook een stripfiguur... genaamd Olga Lawina. In de stripreeks Agent 327... is een uh, snitselrestaurant in Bakkenveen... met de naam Jodel Lovina. De naam hiervan is op haar naam gebaseerd... maar er is geen directe relatie. Dus ik denk van... Uh, nee, wist je dat ze ook in een stripverhaal... hebben gezeten. En de volgende plaat die wij gaan draaien... is uh, van Hetty uh, Blok. Hetty Blok uh, bent bekend als Henrietta Adriana...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 De Tweede Wereldoorlog speelde het, die blok, in de cabaretiervoorstellingen. Het is historisch, 1948 was dat. Wij spelen Pantomimi, 1949. Inemini Mutten 1949. Het is mij een raadsel, 1950. En het boekenbalprogramma, Een bloemlezing is prachtband. Het was op 23 februari 1951 op teksten van onder andere Wim Sonneveld, Annie M.G. Smit en Dick Swidden. En op 2 oktober 1951 werkte ze mee aan de Toverspiegel. Een televisiespel dat Willy van Hemmert had geschreven... voor de allereerste live uitgezonden televisieuitzending in Nederland. En tussen 1952 en 1958 vertolkte ze in het 14-daagse hoorspel in Holland-Statenhuis, van Annie M.G. Smit natuurlijk, de rol van een werkster... Sjaantje waarmee ze landelijk zeer populair werd. En hier doet ze het samen met Leen Jongewaard. Nu op de radio, die Blok en Leen Jongewaard met Wil je een stekkie? Dat nu hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. Een stekkie, een stekkie, een stekkie Wil u een stekkie van de fucsia? Heb u een plekje, een plekje, een plekje, Heb u een plekje voor de Fuxia. Het is een makkelijke plant Hij als ware uit de hand Een beetje mest, een beetje zon Hij doet het best op het balkon ik geef een stekkie, een stekkie, een stekkie, en als ik s'avonds op visite ga, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuck. ik geef een stekkie van de fuxia, van de fuk, fuk, fuxia. Wil u een stekkie, en stekkie, en stekkie? Wil u een stekkie van de fuchsia? Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie? Heb u een plekkie voor de fuchsia? Het is een makkelijke plant. Hij eet als varen uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon. op visite gaan. dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuk. ik geef een steckie van de fuchsia, van de fuk, zie fuchsia. Geen huis in de straat, waar niet de fuchsia te bloeien staat. Je probeert uit de vlecht. Fuxia Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie Wil u een stekkie van de fuxia Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie Heb u een plekkie voor de fuxia Het is een makkelijke plant Hij eet als het ware uit de hand Een beetje mest, een beetje zon.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 zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamsterras. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Fantastische muziek hier op de Zandvoortse radioomroep CFM Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Hoor de muziek van Hetty Blok en Lijn Jongewaard met Wild U een stekkie. Ik zei zojuist, wil je een stekkie? Maar het is, wilt u een stekkie? En erachteraan achteraan de plaat van Johnny Lyon, met, ze dronk Ranja, met een rietje Mijn Sofietje. En uh, Johnny Lyon is een pseudoniem van uh, John van Leeuward. Geboren in Den Haag, 4 juli 1941, een zanger en acteur. En sinds de jaren 80 is hij woonachtig in Breda. In 1959 formeerde hij met een aantal schoolvrienden de band Johnny and His Jewels. Later omgedoopt in de Jumping Jewels. Deze groep, geformeerd naar het voorbeeld van de commerciële rocker Cliff Richard... scoorde in 1961 een nummer 1 hit met Wheels. En was daarna tot 1965 nog zeer succesvol binnen Nederland. En in het jaar verliet Van Leeuwarden de groep om als Nederlandse talige solosanger door te gaan. Dit leverde hem meteen de grote hit Sofietje op, opgedragen aan zijn vriendin en zakenpartner Sofie van Kleef. En het jaar erop scoorde hij met Chingeling wederom een hit en open hij met Van Kleef een kledingboetiek Sofie en Johnny. En deze bleef bestaan tot hun relatie 1969 afgelopen was. Na Chingeling wist hij geen echte hit meer te halen. Wel kreeg hij een vast arrangement, uh, arrangement met het Circus Boltini. En Van Leeuwarden bleef na zijn zangcarrière werken bij Circus Boltini. Nu als perschef en later schreef hij ook columns voor het weekblad Panorama. Tevens heeft hij als journalist voor diverse tijdschriften en kranten gewerkt. En ook is hij actief geweest in de film. Johnny Lyon is ook actief als acteur in 1998 in de speelfilm Siberia. En in 2003 speelde hij nog een rol van uh, in, uh, Van Godlos. Johnny Lyon dus. En de volgende plaat is uh, Johnny Jordaan. Johnny Jordaan, pseudoniem van Johannes Hendrikus van Musser geboren in Amsterdam op 7 februari 1924 en uh, al daar overleden op 8 januari 1989 was een Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. Hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam en in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En in het kortste biografie Jordaan, Jordaan zong vanaf zijn achtste jaar samen met zijn neef uh, Karel Verbrugge. En uh, die kennen we onder de naam, kenden we onder de naam, helaas is hij er ook niet meer, onder uh, de vader van Wilke, Alberti, oftewel Willy Alberti. Op straat en in cafés liederen om geld voor zijn familie bij elkaar te sprokkelen. En op negenjarige leeftijd verloor hij een oog in een stoelpartij met verbruggen. De naam Johnny Jordaan gebruikte hij vanaf zijn veertiende Toen hij in zijn vrije tijd, hij reed in verschillende baantjes in cafés bleef zingen. Na de oorlog kreeg hij een baan als zingend kelner in een Amsterdams café De Kuil. En de dood van zijn moeder in 1952... bezorgde hem naast veel verdriet waarschijnlijk ook zijn... eerste lichte hersenschudding. En zijn doorbraak was in 1955. Dan won hij een wedstrijd die platenmaatschappij Bovema... had uitgeschreven om de stem van de Jordaan te vinden. Hij bracht zijn eerste single uit de palen van de Jordaan... met op de B-kant bij ons in de Jordaan... een compositie van Louis Noir. De liedjes werden gespeeld op het raadstation van de Avro. De single verbrak alle records en was opeens een nationale. En hij was opeens een nationale beroemdheid. Hij bracht daarna nog veel nieuwe singles uit. Meerdere singles. Nieuw maakt hij niet meer natuurlijk, want ja, helaas de, de man is er niet meer. Maar uh, ik heb even in de platenbag gekeken en ik heb nog wat leuks gevonden. Die doet iets samen met uh, Willy Alberti, de man die ervoor gezorgd dat hij een oog uh, kwijt is. En uh, Tante Lijn doet ook mee. Ze zingen melodieën uit de Jantjes. Dus ik zit even naar de klok te kijken. En uh, van uh, Johnny Jordaan, Willy Alberti, Tante Leen en de melodietjes uit de Jantjes gaat heel lang duren. Dus uh, het houdt in dat we het uh, programma een beetje gaan inkorten. Of inkorten. Ik neem alvast afscheid van. We gaan natuurlijk gewoon door met mooie muziek. Bedankt u voor het luisteren. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Wij spreken elkaar hopelijk volgende week. Dinsdag weer vanaf 11 uur. Hier op uh, ZFM Zandvoort. Met nog veel meer Nederlandstalige muziek. Ik wens u nog een hele fijne dag. Nog een hele fijne week. En hopelijk tot volgende week dinsdag. Graag tot ziens.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 Het was op weg naar de antipiraterijmissie bij Somalië, maar wordt door Defensie nu naar Libië gestuurd. Mocht het nodig zijn, dan kan het vanaf vrijdag worden gebruikt om Nederlanders uit Libië te evacueren. Defensie wil voor de evacuatie een vliegtuig inzetten, maar het is nog onduidelijk of en wanneer er toestemming komt om te landen in de hoofdstad Tripoli. Van de 125 Nederlanders in Libië willen er zo'n 100 weg uit het land. Onder hen is ook een groep van 16 toeristen minister van Bijsterveld wil voortaan de kerstvakantie en de meivakantie centraal vastleggen. De vrije dagen vallen dan in het hele land op dezelfde dagen. De minister hoopt dat het nieuwe systeem ingaat na de zomer van volgend jaar. Voor de voorjaars- en herfstvakantie wil van Bijsterveld vasthouden aan adviesdata... waarvan de scholen mogen afwijken. En voor de zomervakantie blijft de minister per regio voorschrijven... wanneer de leerlingen vrij moeten zijn. Huiseigenaren zijn dit jaar gemiddeld ruim 3900 euro kwijt aan woonlasten. Dat is 1% meer dan vorig jaar, oftewel 39 euro. Dat blijkt uit de woonlastenmonitor van de Rijksuniversiteit Groningen. De stijging komt vooral door de hogere energieprijzen. Het eigen woningforfait en de overdagsbelasting zijn gedaald. In de woonlastenmonitor worden de kosten van de hypotheek niet meegeteld. De werkgelegenheid in de uitzendbranche blijft groeien. Vooral in techniek en de industrie is er flink meer vraag naar uitzendkrachten. Hoewel de werkgelegenheid via uitzendbureaus toeneemt... is het niveau nog altijd 25% lager dan voor de economische crisis. In India zijn 31 moslims schuldig bevonden aan moord en samenzwering. Ze hebben in 2002 een trein in brand gestoken... waardoor 59 hindoe-pelgrims om het leven kwamen. De gebeurtenis leidde tot religieuze onlusten in de deelstaat Gujarat... in het westen van India, waarbij zeker 2000 doden vielen... Vrijdag wordt bekend wat voor straf de 31 moslims krijgen.